8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Noord-Duitse luchtruim dicht vanwege vulkanas. En Chinees Hooggerechtshof wil minder executies. Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Iedereen tussen de 55 en 75 jaar komt ervoor in aanmerking. Minister Schippers denkt daarmee elk jaar 2400 sterfgevallen te kunnen voorkomen. Nu overlijden er ieder jaar bijna 5000 mensen aan darmkanker. Door vroege opsporing is de ziekte vaak beter behandelbaar. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt vanaf 2013 stapsgewijs ingevoerd. Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen uit de doelgroep om het jaar een oproep krijgt om ontlasting in te leveren dat gecontroleerd wordt op tekenen van kanker. Op dit moment kent ons land al bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker. De aswolk uit IJsland zal weinig hinder boven Nederland opleveren. Het vliegverkeer van en naar Schiphol zal geen last hebben van de aswolk. En een woordvoerder van de luchtverkeersleiding Nederland... verwacht dat er ook later vandaag geen problemen zijn. De Duitse luchtverkeersleiding heeft besloten... dat in elk geval niet mag worden gevlogen... van en naar de vliegvelden van Bremen en Hamburg. De KLM heeft inmiddels elf vluchten naar Duitsland geannuleerd.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 Het Chinese Hooggerechtshof wil dat rechters minder vaak de doodstraf geven. De hoogste rechters in China vinden dat alleen zeer zware criminelen geëxecuteerd moeten worden. Verder krijgt de rechterlijke macht opdracht om vaker een executie twee jaar uit te stellen. Bij goed gedrag kan de doodstraf dan worden omgezet in levenslang. Volgens de nieuwe richtlijn van het Chinese Hooggerechtshof heeft ieder mens het recht op leven. Het is een van de meest essentiële mensenrechten wordt eraan toegevoegd. Mensenrechtenorganisaties schatten het aantal executies in China op zeker 3000 per jaar. Geen enkel ander land voert zo vaak de doodstraf uit. De Soedanese president Bashir claimt de olierijke regio Abiy. Het noordelijke leger bezette afgelopen weekend Abiyai in omstreken. Het gebied is al jaren een twistpunt tussen Soedan en Zuid-Soedan dat in juli onafhankelijk wordt. Volgens Bashir zullen zijn militairen zich niet terugtrekken uit Abiyai... Afgelopen weken liep de spanning in het gebied op. Volgens de VN zijn zeker 15.000 mensen Abiyai ontvlucht. Soudaan en Zuid-Soudaan beschuldigen elkaar van provocaties. In 2005 kwam een eind aan de burgeroorlog in het land. Een van de afspraken was dat er een referendum zou worden gehouden in Abiyai. Burgers zouden mogen kiezen tussen het noorden en het zuiden, maar het referendum is nooit gehouden. ABN Amro en Rabobank zijn voor 45 miljoen euro opgelicht via een gat in hun online beleggingssystemen. De bank en justitie hebben het merendeel van het geld terug kunnen halen, maar 1 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De politie heeft zes hoofdverdachten opgepakt, meldde het tv-programma Nieuwsuur. Ze kochten via internet opties, die ze direct doorverkochten. Op het moment dat de aankoop in rekening werd gebracht, hadden ze de opbrengst al doorgesluist naar het buitenland. Volgens de banken is het gat in het beleggingssysteem gedicht... en werkt de truc met de opties niet meer. In de VS zijn opnieuw mensen om het leven gekomen door tornado's. In de stad Oklahoma en enkele voorsteden... werden tijdens het spitsuur getroffen door tornado's. Vijf mensen kwamen om. In de staat Kansas werden twee mensen in hun busje gedood... toen een boom door de voorruit werd geblazen. Dodental in Joplin is inmiddels gestegen tot 122. Die stad werd zondag zwaar getroffen door een tornado. Internationaal is ophef ontstaan over de arrestatie van een vrouw in saudi arabië Manal al-Sharif werd zondag opgepakt omdat ze een auto bestuurde. Een filmpje van haar autorit stond op internet. In saudi arabië mogen vrouwen niet achter het stuur zitten. En met haar filmpje wilde Sharif andere vrouwen mobiliseren om tegen dit verbod in actie te komen. Na haar arrestatie zijn op internet meer filmpjes gezet waarin Saoedische vrouwen een auto besturen. Mensenrechtenorganisaties hebben de Saoedische regering opgeroepen het verbod op autorijden voor vrouwen af te schaffen. Het Royal Beach Concert in Scheveningen gaat volgende week zaterdag niet door. Volgens de organisator zijn er praktische en operationele problemen en kan het concert niet op het strand worden gehouden. Het wordt verplaatst naar 27 augustus en het wordt mogelijk gehouden op het Malieveld in Den Haag. Onder andere Elton John, Golden Earring en Brian Adams zouden op het strandconcert optreden. De organisatie bekijkt of de artiesten ook op de nieuwe datum op het podium kunnen staan. Voor het Royal Beach Concert waren al 15.000 kaarten verkocht. Het weer, veel zon, hier en daar wat stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 18 graden langs de kust en 22 graden in het binnenland. Morgen vrij veel bewolking met smiddags geregeld buien. Er staat meer wind en het wordt uit 20 graden. Aan verkeersinformatie, er staat 99 kilometer file. Het is een normale woensdagochtendspits. Wel zijn er veel bijzonderheden. Er is een aanrijding geweest op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Dam en Hoogmade staat inmiddels 10 kilometer. Bij Hoogmade is de linkerrijstrook dicht. Kapotte vrachtwagen op de A12 van Utrecht naar Den Haag zorgt voor 4 kilometer. Tussen de knopende lunette en Oude Rijn. Bij het knopende Oude Rijn is de parallelbaan helemaal dicht. En op de hoofdrijbaan is de rechterrijstrook dicht. Op de A44 Amsterdam richting Wassenaar staat dus een Kaagdorp en afrit Noordwijkerhout 3 kilometer. Komt door een aanrijding tussen een auto en een motorrijder. De A44 is nu ook dicht bij de afrit Noordwijkerhout. Geeft ook verdraging richting Amsterdam tussen Warmond en Noordwijkerhout 6 kilometer. Was ook een aanrijding op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerder Zuid en Vaassen staat 7 kilometer...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 ...en Marcel Ooster. Goedemorgen. Telecombedrijven mogen van minister Verhagen... ...geen geld gaan rekenen voor het gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp of Skype. De NAVO richt de raketten steeds meer op de Libische hoofdstad Tripoli. Verslaggever Hans-Jaap Melissen is weer in Libië. We spreken hem zo. En minister Schippers van Volksgezondheid gaat bezuinigen op preventie... ...maar steekt juist geld in het voorkomen van darmkanker. Al bijna tien jaar lang roept de medische wereld om een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Nou, vandaag zegt minister Schippers van Volksgezondheid zo'n jaarlijks onderzoek eindelijk toe. Nou, er is een advies uitgebracht door de deskundigen. En die hebben gesteld dat we bijna 2500 mensenlevens kunnen redden als we dat bevolkingsonderzoek invoeren. Dat is nogal wat. Ja, dat is behoorlijk. En dat is ook de reden dat ik het invoer. We hebben wel een probleem met het aantal specialisten... wat ter beschikking is om dat bevolkingsonderzoek uit te voeren. Dat is ook de reden waarom ik het gefaseerd invoer. Want ik kan me nogal voorstellen dat het een enorme operatie wordt. Als je meer levens redt, moet je inderdaad ook meer opereren. Nou, het betekent dat iedere twee jaar... alle mensen tussen de 55 en 75 jaar worden opgeroepen... voor deze darmkankerscreening. Nou, dan moet je specialisten hebben en mensen die dat kunnen uitvoeren. Dat is dus een hele operatie. Maar per wanneer wordt dan echt iedereen van die leeftijdscategorie gecontroleerd? Ja, dat gaat langzaam over de jaren heen. En in een jaar of vier, vijf euh, zitten we op de volle omvang van het onderzoek. Denkt u dat het haalbaar is om zoveel specialisten te krijgen in die relatief korte tijd? Ja, dat is haalbaar. In het onderzoek is dat allemaal uitgezocht. En aan mij geadviseerd hoe ik dit moet aanpakken. Chris Mulder is maagdame en leverarts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en voorzitter van de NVGE, dat is de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Is het goed nieuws van de minister? Ja, zeer goed nieuws. Met name voor al die mensen die gescreend gaan worden in de komende jaren... en die niet meer hoeven te sterven aan een tumor die vermijdbaar is. Waarom heeft het nou zo lang geduurd? Uh, ja... Laten we het zo zeggen, historisch, historisch uh, was het zo dat vrouwen recht hadden op screening voor borstkanker en baarmoederhalskanker. Uh, mannen zijn nooit gescreend en kolonkanker heeft nu 5000 doden per jaar. Borstkanker gelukkig nog maar uh, 2500 tot 3000. Het is vroeger veel en veel meer geweest. En nu komt als het ware een tumor bovendrijven. waarvan de uh, minister ook gaat begrijpen dat dit niet meer kan. Ja, maar... En niet te duur is. Te Aha, duur. Dat de is behandeling het. is ja, ja. zo duur aan het worden dat zij nu zich goed realiseert. Los van de ellende van het individu dat uh, dit goedkoper gaat worden. Maar er was ook een probleem met het aantal specialisten dat het onderzoek kon uitvoeren. Want als je die niet hebt, dan kun je het wel zeggen, maar dan kan je de belofte niet waarmaken. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, zeker een probleem geweest. Uh, ongeveer 20 jaar terug waren er nog geen 100 uh, maagduimleverartsen. Nu gaan we stormen af op de 400. Uh, maar we hebben uh, rond 2000 deden we 350.000 onderzoeken met een endoscoop via de mond of de anus uh, uh, bij de mensen in Nederland. Dat is vorig jaar opgelopen tot 500.000. En voor 2018, wanneer dit programma volledig moet zijn uitgerold... Uh, hebben we ongeveer 70.000 kopieën extra nodig. Nou, ik denk dat we dat wel kunnen. En er wordt goed opgeleid. En het gaat niet alleen, en dat zei de minister net ook, denk ik goed... Het gaat niet alleen om maagdarm-leefartsen. Het gaat zeker initieel om een... En uh, wat extra, ik zou nu zeggen, achterstallig onderhoud aan mensen die op tijd geopereerd moeten worden. Chirurgen, pathologen die al die preparaten weer moeten begrijpen. Het gaat om een hele... Uh logistieke operatie en wij zijn daar een deel van. Maar meneer Milde, uh, Lara had het al even over de kosten en u zegt die behandeling van als mensen daadwerkelijk duimkanker hebben, dat is zo duur. Ja, als ze uitgezaaid zijn. Ja. Kijk, een uitgezaaide kanker gaat, als we het nou even cru formuleren, voordat ja. mensen doodgaan, uh, kosten vroeger uh, waren ze in uh, minder dan een half jaar overleden, nu kunnen ze een paar jaar mee, geweldig. Maar ze genezen niet, maar dat gaat om kosten tot 150 en misschien in de toekomst ja. 200.000 euro Toch, per persoon. was de vorige minister van Volksgezondheid ook al voor zo'n zo preventief onderzoek, zo'n zo screening. Eh, maar die liet het niet doorgaan omdat hij daar geen geld voor had. En ook deze minister zegt, ik heb daar eigenlijk geen geld voor, bezuinigd nu op andere preventieve maatregelen. Ik probeer u uit te leggen dat het binnen enkele jaren... voor haar uh, ja. de kostenbatenanalyse analyse lost van de ja. ellende... voor de mensen die uh, sterven aan dit soort tumoren. En ik probeerde u te vragen of dat dan een verkeerde beslissing was. Maar u heeft het antwoord net gegeven. Nou, de, de, het, als die behandeling duurder wordt... Uh, is er ook meer geld over voor preventie, zo hard ligt het. Ja, maar op dit moment gaat zij bezuinigen. 18 miljoen op uh, het leefstelbeleid, zoals ze het zelf ja. formuleert. Dus gezondheidscampagnes op tv en radio ja. worden niet langer gefinancierd. Hoe schadelijk is dat? Of is het niet schadelijk? Kan Helpt dat niet? Dat kan ik niet overzien, uh, zoals u het nu formuleert, omdat ik uh, exa niet exact weet waarop en wat de consequenties zijn. Nou ja, de gezondheidscampagnes ja. Uh, over dit soort ziektes op tv en radio, he hebben die invloed op het leefstel van mensen? Nou, nou, maar laten we het zo formuleren, terug naar die dikke duimkanker. Als, als de informatie goed zou zijn aan onze bevolking... en de mensen goed weten waar het over gaat... komen ze misschien ook sneller. Wij weten nu dat het delay, dus de tijd tussen de eerste symptomen... en voordat mensen gezien worden voor iets als endeldarmkanker... en dat is een tumor waarbij je al bloed bij de ontlasting hebt... Ja. Eh, duurt ongeveer een half jaar. Nou ja, ik bedoel, ze haalt natuurlijk nu geld weg eh, nog verder aan de voorkant. Hè? Dus ja, je kan je afvragen of dat dan verstandig is. Dan is zo'n zo bevolkingsonderzoek wel prettig. Maar, ja, maar het, het had misschien nog eerder voorkomen kunnen Ja, maar met alle respect. Oh, dus die 18, 18 miljoen vind ik, zeer, uh, vind ik niet goed in, uh, als korte reactie... maar ik weet de ins en outs niet... En ik weet niet wat de consequenties in mensenlevens zijn... en wat de win-win-situatie is. Daarop kan ik geen inhoudelijk goed antwoord aan u geven. Dan, dan nog even, als ik over, mag, over de leeftijd. 55, is dat al niet wat oud als het daarmee begint? Uh... Het preventief onderzoek. <laughs> Nee. Uh, wij, wij kijken naar ook voorstadia van dit soort tumoren. En dat is het verschil met bijvoorbeeld borstkankerscreening. Ja. Borstkankerscreening is een mammogram. En je kijkt of er al een kanker is. Wat de maagdarmlevenartsen met de endoscopieën doen van de dikke darm... is ook voorstadia als polypen weghalen... die daarop geen kanker meer kunnen worden. Dus je gaat feitelijk ook de komende jaren... het aantal tumoren verminderen. Mm -hmm. Omdat voorstadia verwijderd zullen worden. In dit programma verwacht ik dat we met name een enorme reductie in die voorstijden zullen hebben. En dat is een goede leeftijd. Kijk, als u een vader, broer, moeder zuster heeft met zo'n dikke darmkanker... en uh, u denkt nu dit horende, hé, hey, wat moet ik doen? Dan heeft u een kans van 1 op 6. Dan zou ik nu al eens met uw huisarts praten. Maar als u als het ware een niet belaste familiescreening... een uh, familieverhaal uh, heeft voor dit soort tumoren lijkt in algemene zin 55 een zeer goed startpunt. Meneer Mulder, hartelijk dank voor uw uitleg. Heel graag gedaan en, en wij verwachten er heel veel van. Dank ja. u wel. En zo duidelijk, de verstelbare achtervleugel van de Formule 1-wagens... moet uh, werkloos blijven tijdens de Grand Prix van Monaco... want dat ding is veel te gevaarlijk op dit parcours en vooral in de tunnel. Nou. We blijven op de weg, Jolanda van der Velde. Hoe is het uh, op de Nederlandse snelweg? Ik uh, ben niet tevreden eigenlijk. Er zijn veel uh, aanrijdingen bijgekomen, Lara. Het, is, het begon als een uh, rustige woensdagochtendspits, maar nee. Uh, nieuwe aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Bij Boeksel 6 kilometer, daar is de linker reishoek dicht. De aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Hoogmade 10 kilometer, bij Hoogmade ook de linker reishoek dicht. Bij Rotterdam op de A15 Europort richting Rotterdam voor knopen Benelux 6 kilometer, ook daar de linker reishoek dicht. De A44 Amsterdam richting Wassenaars nog steeds dicht bij de afwit Noordwijkerhout. Uh, richting Wassenaars staat 3 kilometer, richting Amsterdam staat 6 kilometer. Een aanrijding op de A50 met meerdere auto's volle Apeldoorn. Tussen Heerde en Apeldoorn 11 kilometer. De A73 Nijmegen richting Maastricht is dicht bij Bezel na een aanrijding. Er staat nu twee kilometer. Heb je een verklaring voor die aanrijding, Jolande? Is er nee. mist of zo? Nee, nee? nee okay. het, het is hier en daar zonnig. Het, is, het lijkt wel alsof er meer ruimte is dat het dan wel eens wat vaker fout dreigt te gaan. Maar nee. Nou, dan we creëren we vanzelf weer minder ruimte. Jolande van der Velden, ja. dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar naar Libië is de strijd nog steeds in volle gang. Gisteren voerden NAVO-gevechtsvliegtuigen zware aanvallen uit. Trouwens ook helikopters. Op de hoofdstad Tripoli. Maar ook de opstandelingen strijden om hun doel, het aftreden van Gaddafi, te bereiken. Dat doen ze nog steeds vanuit hun hoofdkwartier in Benghazi. Daar is ook weer Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen. Weer in Benghazi terug. Hans-Jaap, twee maanden geleden was je daarvoor het laatst. Is er veel veranderd? Er is veel drukker op straat. Veel meer winkels open. Uh, ja, en Benghazi moet natuurlijk een soort voorbeeld zijn voor uh, hoe Libië in de toekomst uit zou kunnen zien. Hè? In het bevrijden Libië laat je graag zien hoe mooi je het hier kunt maken. En dus toen ik binnenreed vanuit Egypte aan, aan de noordkant van de stad, dan zag ik uh, allemaal ploegen van jonge mannen die de stoepranden aan het beschilderen waren in zwarte en gele banden. Maar dat deden ze met zoveel precisie dat het leek alsof ze kunstenaars waren. Ja, en s'nachts is het hier stiller als het gaat om schieten. Uh, en schieten, wat je uh, de laatste keer nog hoorde, was het vooral vaak uh, in de lucht. Maar ook dat wil uh, de overgangsraad liever. Dat dat niet te veel doen. Dat maakt toch een beetje primitieve indruk soms. Dus. Ja, en ze kijken dus wel verder met z'n allen. naar allen, uh, veel spanning uit naar de ontwikkelingen in Tripoli. Vooral ook. Uh, er zijn heel veel mensen hiermee bezig. Die, die steeds zwaardere bombardementen. Ja, het was mogelijk de zwaarste aanval hè, op Tripoli sinds het begin van de NAVO-bombardementen. Heb jij enig beeld uh, gekregen, je bent dan nog maar kort in Benghazi... maar toch, hoe ver de opstandelingen zijn op dit moment? Ja, misschien moeten ze het wel meer van Tripoli hebben, denk ik wel eens... dan van hun eigen frontlinie hier uh, ten westen van Benghazi. Beetje, uh, enkele honderden kilometers rijden... En dan kom je bij de frontlinie. En het geval is, toen ik hier voor de allereerste keer kwam, uh, kort nadat de revolutie uh, was uitgebroken, eind februari. Toen waren de rebellen eigenlijk verder dan wat ze nu zijn. Want toen hadden ze brega, een bepaalde plaats waar nu Gaddafi troepen zijn. Nee. En daar staan ze dus op een afstand tegenover. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een vernedering. Ja. Hoe, hoe is het dan met de stemming? Ja, de stemming. Ik reed met, uh, vanaf Egypte met uh, drie bevoorraders van uh, de rebellen. Die hadden telefoons, uh, mobiele satelliettelefoons opgehaald in Egypte. En die zijn nog steeds heel strijdbaar. Uh, ik heb ook iemand uh, die betrokken is bij die overhangsraad gisteravond nog gesproken. En die zijn wel uh, ja, voorzichtig met, met de strijd aan deze kant. Ze willen nog steeds dat, dat die uh, rebellentroepen hier in het uh, oosten... ...eerst sterk worden. Veel meer uh, wapens krijgen, of ze moeten ze kunnen kopen, want ze krijgen niet zoveel... Um, ...voordat ze een nieuwe aanval zouden willen doen, voordat ze dit front verder zouden willen laten gaan. Um, en ja, ze zijn natuurlijk wel blij met de ontwikkeling als diplomatieke erkenning van sommige landen. Uh, ze zijn net uitgenodigd om een, uh, om een kantoor te openen in uh, de Verenigde Staten. Maar ja, ze weten natuurlijk niet zo goed hoe dit gaat aflopen. En vooral het, het moet natuurlijk ook allemaal niet te lang gaan duren. En wat ik op Frans vond... <tus> Er uh, hangen hier posters en die verwijzen naar wat er in uh, Ivoorkust gebeurd is. Uh, daar hebben de Fransen de uh, president die niet uh, weg wilde gaan, Gbagbo, uit zijn paleis getrokken. En van die scène, van, van uh, hoe, hoe die man toen de deur uit werd getrokken door de militair, uh, daar hebben zij met Photoshop hun eigen scène van gemaakt. Het hoofd van Gaddafi, van de heer Gbagbo, en dan wel uh, iemand van de overgangsraad. Uh, die hem dan naar buiten trekt. Ja, ja. Nou goed, misschien uh, verbetert, verbetert dat uh, dan iets. Maar goed, er moet dus wel iets gebeuren, want ze zitten in een padstelling. Hans-Jaap Melissen is weer terug in Benghazi en doet verslag daar de komende tijd. Door naar Joris van der Kerkhoff, Die houdt zich vanochtend bezig met de acties die worden gevoerd vandaag... voor behoud van de sociale werkvoorzieningen. En we zijn eigenlijk wel benieuwd, Joris, wat de werkgevers vinden van die acties. Ja, dan nou is het in dit geval ingewikkeld wat dan precies de werkgevers zijn. Want gemeentes gaan over de sociale werkvoorzieningen... maar die sociale werkvoorzieningen hebben dan ook wel weer een aparte directeur... Eh, die dan ja, zijn beleid moet voeren or, uh, naar aanleiding van de plannen... die door de uh, regering en door de verschillende gemeentes uh, uh, voorgesteld worden. Dus die zit ook een beetje ingewikkeld uh, in zijn manier van, uh, van organiseren met zijn bedrijf. Nou, Vandaag gaan er een, een paar honderd mensen in de sociale werkvoorzieningen... De sociale werkvoorziening naar Den Haag, omdat er in Den Haag een debat is over de bezuinigingen... miljoenen bezuinigen op de sociale werkvoorziening. En Peter Kwik, die is zo'n uh, werkgever, die gaat niet mee actie voeren in Den Haag. Hij heeft allerlei afspraken uh, vandaag uh, in, in Eindhoven... want hij hoort bij de sociale werkvoorzieningen in Eindhoven. Um, Eerder deze uitzending horen we de, de staatssecretaris die hierover gaat, de Krom. Die zegt dat uh, uiteindelijk die bezuinigingen geen problemen veroorzaken... voor de mensen die nu in de sociale werkvoorziening uh, werken. Uh, maar ja, de salarissen, die moeten wel betaald worden. Uh, meneer Kwik, hebt u dan enig idee waar u dan wel op gaat bezuinigen? Nee, die keuze is nog niet gemaakt. We wachten de besluitvorming af, maar we zijn ons natuurlijk wel aan het oriënteren. Maar het is overigens niet zo moeilijk om uit te uh, rekenen waar je dan moet gaan snijden... Want... Heel groot deel van de kosten ligt immers vast in die CEO lonen waar we het zo net over hadden van de dus mensen. Dus gewoon dingen niet meer doen? Dus dat betekent dat je vooral in de begeleiding uh, moet gaan uh, schrappen. Uh, want daar zit natuurlijk de grootste deel van je overige kosten. Maar dat is toch raar, want juist de sociale werkplaatsen gaat over die begeleiding. Dat de mensen begeleid aan het werk zijn voor een belangrijk deel. Okay. En wie is wat u betreft dan de dupe uiteindelijk? Ja, nou kijk, onder, uh, bij deze budgetkorting lijkt het voor de hand te liggen dat uiteindelijk de allerzwakste de dupe zullen uh, worden. Want de sterkere zullen het wel redden. Hoeveel managers zijn er al ontslagen? Uh, ontslagen zijn bij ons nog niet gevallen. Uh, er zijn inmiddels wel uh, spontane vertrekkers uit het, uh, uit het bedrijf. En die zijn niet opgevolgd? En recent uh, is ook een van uh, onze bedrijfsdirecteuren uh, vertrokken en we hebben inderdaad besloten om die uh, functie niet uh, te vervangen, maar met elkaar die klus maar uh, samen oplossen. Iedereen moet het doen, een beetje. Ja, en dat begint ook aan de top. Ralf Geers is VVD-fractievoorzitter, staat hier ook uh, in Den Bosch... fractievoorzitter van de VVD in de lokale gemeenteraad. Uh, de zwaksten zullen er last van hebben van deze bezuinigingsmaatregelen. Uh, trekt u zich dat aan? Uh, natuurlijk. Uh, en zorg moet er ook altijd blijven voor de mensen die het ook echt nodig hebben. Alleen wat we nu zien is dat het aantal mensen die zeg maar een labeltje aan de onderkant van de arbeidsmarkt krijgt... zo aan het groeien is, uh, dat ik mij niet voor kan stellen... dat die mensen niet gewoon in de maatschappij kunnen werken. Een deel inderdaad moet opgevangen worden, moet begeleiding krijgen. Maar, maar het is nu allemaal heel erg zwart-wit. Het is dus of in het hokje, of op de reguliere arbeidsmarkt. Je en en tot... vindt eigenlijk dat mensen, gewoon niet, dat mensen uit dat hokje moeten. Gewoon veel meer gewoon aan het werk. Uh, vooral kijken naar wat de mensen echt kunnen. En dat gebeurt toch wel, denk ik? Ja, dat klopt. Alleen dat kan nog slimmer, dat kan nog effectiever. En, en daardoor dat, dat kun je de bezuinigingen doen zonder dat je daarmee de mensen in de kou laat staan. Want dat willen wij ook absoluut niet. Op het hoekje hier staan mensen, eh, nou, hoeveel zijn er nu, met blauwe hesjes van de vakbond aan. Die gaan over een half uurtje eh, vertrekken. Blijft u nog even? Gaat u met hen even in gesprek ook over, hu, over hoe u over hun werk denkt en hoe zij erover denken? Joris van der Kerkhof, u hoort later vanochtend uh, nog meer van. Vijf en half negen. Tijdens de Grand Prix van Monaco is het voor de Formule 1 Couriers verboden om gebruik te maken van de verstelbare achtervleugel. Gebruik van deze vleugel, met name in de tunnel die in het parcours van Monaco ligt, zou te gevaarlijk zijn voor de rijders. Daar gaan we over praten met uh, Amman Broekmans. Hij was jarenlang actief uh, als technicus in de Formule 1. Meneer Broekmans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat om die verstelbare achtervleugel. Daar was al wel het een en ander over te doen. Wat doet dat onderdeel aan de wagen? Dat is een, uh, dat is een, uh, een mechanisme wat uh, de achtervleugel kan verstellen op, ja. een, uh, op een lang rechtstuk. Waardoor de luchtweerstand van de auto afneemt en dus de topsnelheid van de auto toeneemt. En dat is een, een handigheidje wat de coureurs dit jaar kunnen gebruiken om, uh, om eventueel proberen het, het inhalen aantrekkelijker te maken, om ja. het voor het publiek uh, wat aantrekkelijker te maken. Ja, bij, bij, bij voorgaande Grand Prix mocht je dat na een paar ronden pas gebruiken? Hè, ja, het mag uh, in principe na een paar rondes, na de start, uh, gebruikt worden. En op een, uh, op een van tevoren vastgelegd uh, gedeelte van het circuit mag het gebruikt worden voor een bepaalde tijd. Ja. Uh, uh, het mag dus nu niet gebruikt worden, dat heeft te maken met vooral met de tunnel hè, in het parcours bij Monaco. Wat zou er kunnen gebeuren als die verstelbare vleugel uh, aangezet wordt, zullen we het zo maar even zeggen? Nou, de, de, de snelheid in de tunnel in Monaco ligt uh, ja, rond de 260 km per uur. Mocht jij dat systeem gaan gebruiken, dan kan de snelheid uh, met 12, 10 tot 12 km per uur toenemen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er in, in de tunnel, dat is trouwens ook nog eens een bocht, uh, gigantische snelheden gehaald worden. En het circuit van Monaco is heel erg smal, er zijn geen uitloopstroken of niks. En waar men bang voor is, is dat bij het aanremmen van de bocht na. Bij het uitkomen van de tunnel, dat is een chicane, je gaat dan van 250, 260 km per uur terug naar 50 km per uur. Dat daar uh, verschrikkelijke ongelukken kunnen gebeuren. Want hoe, hoe zou zo'n, ja, ik weet niet of je specialist bent uh, op dit vlak, maar hoe, hoe zou zo'n ongeluk dan kunnen ontstaan? Uh, omdat me, uh, mijn mensen gaan elkaar proberen uit te remmen uh, bij het uitkomen van de tunnel. Je zit dan ook nog eens met het, uh, met, met het licht. Je gaat vanuit een, een relatief donkere tunnel, kom je weer in eventueel zonlicht. Hmm. Dus je ogen moeten ook nog aanpassen. En het gebeurt precies in de remzone van de auto. Hmm. Dus als daar ook nog eens een auto naast jou zit. En je doet op dat moment meer dan 200 km per uur. Ja, precies. En kan het allemaal gevaarlijk zijn. Dus dan zijn. moet de, de, zo denkt de organisatie de snelheid maar niet stimuleren met zo'n nachtleugen. Kijk, je moet, je moet zien, een, een Monaco is een stratencircuit. De vangheel staat recht uh, naast de baan. Er is geen uitloopstrook of niks. Dus als het daar misgaat dan gaat dat er heel vaak goed mee. Ja. Maar het zit hem dus in de, in, de, in de opbouw van het circuit. En die, die scherpe bochtvlaag naar die tunnel. die tunnel. Het is niet zo dat die tunnel dat effect versterkt. Nee, nee, absoluut niet. Het is, uh, kijk de tunnel uh, Ondanks dat het een bocht is, uh, er wordt gewoon vol gas genomen. Dus het is, het is een, in principe voor de auto is het een rekstuk. Ja. Maar mooi... het is gewoon puur de, snel, de snelheid in combinatie met de layout van het circuit. Dat is ja. gewoon uh, levensgevaarlijk. Mooi voor de waaghalzen. En er zijn erbij die inderdaad toch willen dat dat ding gebruikt gaat worden. Hè? Ja. Is dat... Is dat... <laughs> Kunt u zich dat voorstellen? Ik kan, kan er wat bij voorstellen, want een coureur wil in principe altijd uh, het maximale uit zijn auto halen. En als de auto sneller kan gaan door dat systeem toe te passen, dan willen de, de, de meeste coureurs die willen dat gewoon gebruiken. Dat zit gewoon in de, in de natuur van het beestje. Ja. Dus een coureur zal per definitie uh, tegen alles zijn wat de auto langzamer maakt. Ja. maar dan hebben ze mooi pech, want in Monaco gaat het dus niet gebruikt worden. Dat lijkt mij een heel verstandig besluit. Herman Broekmans, jarenlang actief als technicus in de Formule 1. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen.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 en waar je ook gewoon kunt sparen, beleggen en betalen met iDeal. Volg je hart, gebruik je hoofd. Triodosbank. Radio 1, het NOS-journaal. Er komt een bevolkingsonderzoek naar darmkanker... en Schiphol heeft geen last van de aswolk. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker... bedoeld voor iedereen tussen de 55 en 75.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 En wij willen dat graag kunnen garanderen. En dat kunnen we op dit moment simpelweg niet. Het Royal Beach Concert wordt verplaatst. 27 augustus is de nieuwe datum. Het wordt mogelijk gehouden op het Malieveld in Den Haag. Onder andere Elton John, Golden Earring en Brian Adams zouden op het strandconcert optreden. De aswolk uit IJsland levert boven Nederland geen problemen. Op het vliegverkeer van en naar Schiphol kan gewoon doorgaan. En ook voor de komende tijd worden geen problemen verwacht, zegt Eurocontrol. Het is een geïsoleerd balletje wat we voorbij zien drijven. En als we dan naar de Europese kaarten kijken... dan is het wel zo dat de vulkaan uh, nog voldoende as blijft uh, produceren. Maar dat drijft uh, heel erg noordelijk uh, voorbij. Dus het ziet ernaar uit uh, dat we de komende 24 tot 36 uur... Uh, geen foutje aan de lucht hebben. Wat Duitsland betreft is het een ander verhaal. De Duitse luchtverkeersleiding heeft gezegd... dat er niet mag worden gevlogen op Bremen en Hamburg. Toch is de overlast beperkt. Dat de belangrijkste luchthavens van het land niet worden getroffen... zegt correspondent Wouter Meijer. De grootste twee luchthavens van Duitsland zijn Frankfurt en München. Die doen we ook vooral de grote intercontinentale vluchten. Dus er blijven geen uh, grote hoeveelheden Amerikanen of Chinezen nu achter in Duitsland. Die kunnen gewoon nog naar huis. En hier vanuit het Berlijn kun je natuurlijk ook met de hoge snelheidstrein naar Frankfurt of München. Dus het is vooral voor de mensen hier plaatselijk in het noorden is het erg vervelend. En natuurlijk voor iedereen die Berlijn wil komen bezoeken de komende dagen. Want de kans bestaat dat de aswolk ook de Duitse hoofdstad zal bereiken. Woordvoerder van de luchthaven van Berlijn heeft gezegd dat het luchtruim boven de stad mogelijk vanaf 11 uur vanochtend wordt gesloten. Het Chinese Hooggerechtshof wil dat rechters minder vaak de doodstraf geven. De hoogste rechters in China vinden dat alleen zeer zware criminelen geëxecuteerd moeten worden. Verder krijgt de rechterlijke macht opdracht om vaker een executie twee jaar uit te stellen. En bij goed gedrag kan de doodstraf dan worden omgezet in levenslang. Volgens die nieuwe richtlijn van het Chinese Hooggerechtshof heeft ieder mens het recht op leven. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Alleen in Utrecht en Gelderland zit er lokaal wat bewolking. In de rest van het land is het onbewolkt en de temperatuur ligt rond 12 graden. Vanochtend warmt de zon de lucht verder op... en het wordt vandaag 18 graden op de wadden... tot ongeveer 22 graden in het zuiden en oosten van het land. Er waait een zwakke zuidenwind, maar aan de kust gaat de wind in de middag van zee waaien. Komende nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en het koelt af naar 11 graden. Het blijft in de nacht nog droog.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 110 kilometer file. Er zijn veel bijzonderheden. Op de A2 Maastricht richting Den Bosch was een aanrijding. Bij Best nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt ook voor de A4, daarna richting Amsterdam. Na een aanrijding tussen Dam en Hoogmade nog 10 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijken knopen de 7 kilometer. Er staat een kapotte, vracht, kapotte auto tussen... Op de N15 maasvlakte Rotterdam bij Hoogvliet nog 5 kilometer. Ook dat was de aanrijding en daar zijn de rijstroken ook weer vrij. De A44 Amsterdam richting Wassenaar is nog dicht tussen de afrit Noordwijkenhout en Warmond na een aanrijding. Richting Wassenaar staat daar 3 kilometer. Richting Amsterdam voor de afrit Noordwijkenhout 6 kilometer. Een keer richting Wassenaar kan eventueel omrijden via de A4 over Den Haag en Leidsendam, maar ook daar staat file. Op de uh, A50 Zwolle richting Apeldoorn, tussen Heerden en Epen nog 5 kilometer na een aanrijding. Ook daar zijn alle reisrokken vrij. En de A73 Venlo richting Maasbracht is nog dicht bij Bezel na een aanrijding. Inmiddels staat er tussen Belveld en Bezel 2 kilometer.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 Kom langs op wildegansen.nl en maak kennis met onze projecten. Ontwikkelingssamenwerking. Doet u mee? Betaalt u nog steeds de hoofdprijs voor zakelijke telefonie? Bespaar tot 25% op uw telefoonkosten. Ga naar bibiont.nl Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Roland Garros verloopt voor de Nederlandse tennis als uitstekend. Arangsta Rus en Robin Hazen behaalden gisteren de tweede ronde. En in die tweede ronde komt vandaag al debutant Thomas Schorel in actie. In Parijs is Marcella Meska. Marcella Schorel moet uh, laat spelen en dan moet hij tegen de nummer 14 geplaatst. Wavrinka Maakt hij nog kans? Ja, hij maakt... Uh, uh... Zeker kans. Natuurlijk is hij de underdog. Want die Favrinka is gewoon een topspeler. Nummer 14 van de Schorel. Debutant bij een Grand Slam. Voor het eerst in de tweede ronde. Maar is wel in bloedvorm. En heeft een lastig spelletje. Groot, uh, uh, linkshandig. Een geweldige service. Uh, heel veel winnende slagen. En natuurlijk al die Nederlandse fans. En die zullen er vandaag, vanavond laat... want hij speelt vierde partij pas op 3, zullen ze er ook weer zijn. En dat is ook weer een baan... waar ja, uh, mensen met gewoon... Een een ground pass, dus een ticket waar je bij alle banen kan komen... bij die baan kunnen zitten. En dat is denk ik een groot voordeel. Dat kan uh, Schorel weer tot uh, grote hoogte opzwepen... zoals we in die eerste ronde zagen... toen hij zo makkelijk uh, won van die Maximo González. En hij heeft natuurlijk niks te verliezen. Hij heeft een gevaarlijk spel. Ik denk dat hij een hele goede wedstrijd gaat spelen. Of hij gaat winnen... Ja, dat is misschien iets te veel gevraagd, maar ik verheug me er wel op. Hmm. We hadden het eerder deze week al eventjes, Marcelle, over druk eh, op spelers. Hè? En mm, ja, Van Schorel wordt natuurlijk langzaamaan wel steeds meer verwacht. Wat doet zo'n eerste deelname aan een Grand Slam met een speler? Nou ja, om je een voorbeeld te geven. Hij kwalificeerde zich Ja, en toen kwamen er wel tranen. Weet je, na afloop, omdat hij heeft zoveel meegemaakt. Hij, heeft ook, uh, hij is 2 meter twee, hij heeft ook heel lang een hernia gehad. Dus hij dacht, nou, ik kan nooit proftennis worden. Dus hij heeft wel tegenslagen moeten overwinnen. Hij is 22, breekt nu pas door. Uh, maar ja, je eerste Grand Slam, dan ben je aan het genieten. Dan voel je die druk niet meer. Hij heeft vier wedstrijden gewonnen, niks te verliezen. Dus ik denk dat hij daar op dit moment nog niet veel last van heeft. Okay. Veel te verliezen hebben Djokovic en Federer, uh, maar gaan ze dat ook doen? Want de mannen zijn in vorm. Hebben zij lastige tegenstanders? Nou, ik uh, denk het niet. Djokovic, uh, ja voor hem is dit jaar niemand een lastige plekstander. Nee, hij gewoon allemaal. <laughs> hij speelt tegen de Roemeense Victor Hanescu. Een grote man, een goede gravelspeler. Maar ik denk toch geen partij voor de nummer 2 van de wereld. En ook Roger Federer. Hij speelt eerste partij op Suzanne Lenglen. Hij speelt tegen een vrij onbekende Fransman Texera. Nou, die zal het publiek mee hebben. Maar Roger Federer, nee, nummer drie van de wereld. Die, die moet dat toch wel uh, gaan redden. Ja, dat is anders dan met Nadal gisteren, hè, met die zetter tegen John Isner. Dat was uh, nog een een partij, 6-4 in de vijfde set. De eerste vijf-setter die Nadal ooit speelde op Roland Garros. En uh, ja, dat belooft wat voor de komende twee weken, want Nadal is niet meer zo favoriet als andere jaren. Marcella, wij zijn vrij vanmiddag. Kun je nog een wedstrijd aanraden bij de vrouwen, bijvoorbeeld? Uh, vanmiddag. Ja, om 11 uur speelt de nummer 1 van de wereld. Oké, okay, nou de oh, kijkers. Je kan ja. toch met een schuine oog wel eventjes kijken. Dus ik zou uh, haar in de gaten houden. Want de vraag is natuurlijk, gaat zij dit jaar voor het eerst een Grand Slam winnen? Ze is wel de nummer 1 al heel lang. Maar ja, ze moet een keer scoren bij dit soort toernooi. Wel heel aardig. Wozniakki speelt tegen Wozniak. Alexandra Aha. Wozniak uit Canada. Dus dat wordt nog lastig voor mij bij het commentaar. <laughs> Veel succes, we gaan luisteren en kijken. Dank je wel. Marcella Mesker Wozniak dus tegen Wozniak om 11 uur. Extra betalen omdat je op je smartphone, Skype of WhatsApp wil gebruiken. Gaat er niet van komen. Minister Verhagen van Economische Zaken wil de wet aanpassen... zodat telecombedrijven geen extra geld mogen vragen... voor bepaalde mobiele internetdiensten. Verhagen vindt dat een te grote belemmering voor internetgebruikers. Ja, ik ben um, niet tegen het betalen voor, voor hoeveelheid of snelheid waarmee je bepaalde informatie kunt krijgen. Want er zullen ook investeringen uh, gedaan moeten worden. Um, maar ik ben wel tegen uh, zeg maar het extra heffen van een bepaalde dienst. Waarom zegt u, daar mogen ze geen extra prijs voor uh, in rekening brengen? Nou, we hebben een uh, uitvoerig debat gevoerd in, uh, in de Kamer. Er is ook een motie Braakhuis op dat punt uh, aangenomen. Toegang tot internet moet vrij zijn. En wat dat betreft willen we dus zekerheden hebben dat enerzijds de klant, de consument, dat hij de toering heeft tot, tot internet en tot alle diensten van het internet. Anderzijds dat de provider natuurlijk ook voldoende inkomsten heeft om extra investeringen te doen om dat mogelijk te maken. En dat gaat u regelen in de telecomwet? En wij willen dat regelen in de telecomwet. Dat gaat dus vastgelegd worden. Geen extra heffingen op applicaties, op apps. Wij praten erover verder met Tim Paulus van onderzoeksbureau Telecom Paper. Meneer Paulus, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. KPN is onder andere, uh, KPN bezig, hard bezig, op zoek naar mogelijkheden om geld te verdienen uh, aan het uh, mobiele dataverkeer. Wat betekent dit voor dit bedrijf, dat zij geen extra heffingen mogen invoeren? Ja, dat is een beetje een kruis door de rekening, want ze wilden eigenlijk Vodafone kopiëren die uh, iets vergelijkbaars heeft. Bij een hoog data abonnement, een duur data abonnement, mocht je nog wat extra betalen en dan kon je uh, zoiets als Skype gebruiken. Nou, dat gaat dus niet door. Uh, dus ze zullen het over een andere boeg moeten gooien. Ja, en dan kun je denken aan uh, kostenverlagingen, uh, het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en ja, uh, uiteindelijk natuurlijk ook het verkopen van meer data abonnementen. U zegt al, bij Vodafone gebeurt dat al? Of moet je extra betalen voor VoIP'en, internetbellen, over, uh, ja, over internet dus? Moet ze dat terugdraaien dan, denkt u? Denkt u straks? Ja, logischerwijs, als je hoort wat uh, Verhagen net zegt, dat, dat zal niet anders kunnen. Het, uh, dat wordt een illegaal aanbod wat ze daar doen. Ja. Hm. Dat kan toch bepaald. In de papieren lopen ook voor van dan? Nou ja, kijk, je hebt altijd een soort van... Uh, hoe heet dat? Grandfather, uh, uh, heet dat geloof ik, uh, agreement. Uh, dat je zegt, uh, je hoeft niet te gaan terugbetalen met, uh, met terugwerkende kracht... zeg maar, aan mensen die zo'n abonnement hebben, mm. maar je zult op een goed moment... dat die wet gewijzigd is, er wel mee moeten stoppen met de verkoop. Ja, maar dat betekent dus dat zowel KPN als Vodafone... en ook nog andere providers, um, dat zei u al, echt op zoek moeten... naar andere manieren om hier geld mee te verdienen. Ja. Um, ja. En wat ons hier een beetje verbaast is, is dat het lijkt alsof de telecombedrijven... het helemaal niet hebben zien aankomen. Dat we steeds meer via mobiel internet doen... in plaats van via, via gewoon een telefoon met, met bellen en sms'en. Ja, nou ja, kijk, laten we eerlijk zijn, dat hebben we geen van allen zien aankomen. Drie jaar geleden bestond de iPhone nog niet. En een jaar geleden begon, bestond de iPad nog niet. Dat heeft ons natuurlijk allemaal overvallen. Um, maar ik, ik kan nog één ding aanvullen wat het extra vervelend maakt, dit. Um, voor communicatie, en of het nou VoIP is, of, of bellen, of sms, of chatten, of wat dan ook, is weinig bandbreedte nodig. Dus uh, als, je, uh, als KPN een goedkoop dataabonnement in de markt zet, dan is dat eigenlijk alles wat je nodig hebt terwijl ze eigenlijk uh, uh, willen dat je een duur data-abonnement neemt... om gebruik te kunnen maken van Skype en ja, nee. WhatsApp. En dat is dus met name wat, wat hier vervelend is voor deze providers. Ja, en die providers zullen toch geld moeten verdienen, want ze zien hun inkomsten dalen. Gaan dan de abonnementen omhoog en gaan misschien wel die goedkope abonnementen er helemaal uit? Dat laatste verwacht ik zeker. Uh, maar goed, ze, ze kunnen uit een heleboel vaatjes tappen... Uh, kosten verlagen, aan die kant kun je het natuurlijk ook doen. Uh, efficiency verhogen, dat soort zaken. Je kunt uh, je netwerk gaan delen met andere operators. Maar zeker prijsverhogingen behoort tot de mogelijkheid. En wat KPN onlangs al zei, uh, we willen meer diensten gaan verkopen aan mensen. Niet alleen maar mobiel, maar ook vast en met name ook televisie. Dus over die boeg zullen ze het ook gooien. Ja, ergens zullen ze toch geld moeten gaan verdienen weer. Weer meer geld althans. Tim Paulus van Telecompeper, dank u wel. Ja, geen dank. Is door de kerk Eindhoven gaat PSV maar liefst 48 miljoen euro lenen. Onderpand is de grond onder het PSV-stadion en het trainingscomplex De Hertgang. Hoort u zo meer over in het Radio 1-vernaal. Eerst naar een teleurgestelde Jolande van der Velden. Ja, nou ja, ach. <laughs> gaat het? Nee, ik, ik heb meer meelijden met degene die uh, bijvoorbeeld in die 9 kilometer file staan... op nou ja. de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Want dat rijdt amper. Ja, dat komt langzaam schot en ook al staat daar de reisrook weer open. Dat gaat dan om het stukje tussen Leidschendam en Zoeterwouden, Rijndijk... Uh, nog steeds is de A44 Amsterdam richting Wassenaar dicht... tussen afrit Noordwijkerhout en Warmond. Richting Wassenaar staat inmiddels vanaf Knopend Burgerveen 8 kilometer. Richting Amsterdam staat uh, vanaf Warmond 6 kilometer. Je kan proberen om te rijden via de A4, maar ook dat gaat niet zonder file. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... bij de afrit wouwse plantage 2 kilometer. Ook een aanrijding, daar is de linkerrijschok dicht de A73 Nijmegen richting Maasbracht is nog steeds dicht bij Bezel. Vanaf Belfeld tot aan Bezel staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tweede Kamer debatteert en de mensen van de sociale werkvoorziening... zijn klaar voor actie, actie tegen de bezuinigingen, Joris van der Kerkhoff. Blauwe hesjes aan, bus in eh, vanuit Den Bosch. Ook vanuit andere plekken eh, gaan ze naar, naar Den Haag eh, rijden. En een Afakabo-bestuurder die de microfoon al in zijn hand heeft... om de mensen in de bus eh, toe te spreken. Ja, hij doet het. Ja. Doe maar. Beste mensen, ik wil jullie een hele goede reis eh, naar Den Haag wensen. Ik eh, reis straks achter jullie aan en tref jullie daar ook weer. Ik ben blij dat jullie met zo'n groot aantal eh, vandaag actie willen gaan voeren in Den Haag. Want het gaat ook daadwerkelijk ergens over. Het gaat over jullie toekomst. Het gaat over jullie en ik hoop dat we vandaag in Den Haag de politiek duidelijk kunnen gaan maken... dat de plannen die, die zij hebben opgesteld over de toekomst van de WSW, dat we die van, van tafel kunnen krijgen. In ieder geval zal vanmiddag een aantal kamerleden uh, aanschuiven... En als het goed is, komt ook de staatssecretaris langs. Dus we kunnen hem dat rechtstreeks duidelijk maken. Hele goede reis en tot vanmiddag. Hey! Actie! actie! Ja, ja, ja. Oefen... Actie, actie, actie. actie! actie! Sjaaltjes om het hoofd, worden daarop. Met een ge geel sjaaltje. En de andere met een uh, gekleurd oranje, rood, paars, blauw. Uh, en daar let letters advocaten op. Wat zou u de, de staatssecretaris willen vragen? Nou, in ieder geval een minder rigoureus rust uh, bezuinigen. Zeer zeker op de sociale werkvoorziening. Dat het toch de, de zwakste groep werknemers in de, de samenleving is. En uh, in ieder geval wat ruimte maken voor een normale cao. Uh, om die in uh, tak te kunnen houden. Wat voor werk doet u? Ik pak snoep in. <laughs> dat gebeurt dan vandaag niet. Nee, dat gebeurt vandaag in ieder geval in mindere mate. Ja. Kunt u dat werk blijven doen, denkt u, als die bezuinigingen doorgaat? U hebt een, een lichamelijke handicap. Nou, het is nu wel al zo dat die groep die het doet een hoop kleiner wordt. Want ze proberen zoveel mogelijk mensen naar buiten te krijgen. En ze zijn dan? De, de sociale werkvoorziening, dus ook de, de mensen die de directie die bij ons werkt. Ja. En de, dus is het aan de ene kant de, de rijksoverheid die bezuinigingen moet halen. Dan de gemeentelijke overheid die uw werkvoorziening aanstuurt. Maar daar dan ook weer de directie in die dan de plannen moet, moet gaan uitvoeren. U weet eigenlijk misschien helemaal niet tegen wie u moet actie voeren. Ja, het, het is, je voert uh, tegen verschillende trappen actie. Hè? Dus je gaat van, van beneden naar boven en nu zitten we een hele eind boven. Ja, nou, gaat nu ook letterlijk van beneden naar boven. Van Den bossen naar Den Haag. De chauffeur uh, gaat zitten, ja. toch? Ik heb een ommetje gemaakt, hè, zo eventjes. Ja, de achterkant heeft u in ieder geval een van de uh, rolstoelen naar binnen gebracht. Ik ga naar buiten, u kunt weg. Tot ziens. Tot ziens. Nou, ik zie jullie vandaag. Tot ziens. dag, dag. dag straks, hè. Tot, uh, dan haag, jongens. Nou, ze kunnen ook jongens okay. meenemen. We hoort hem straks nog wel. Joris van der Kerkhoff bij het protest in de sociale werkvoorziening. Nederland is voor zijn veiligheid sterk afhankelijk van het buitenland. Veel sterker dan velen van ons zich realiseren. Dat zei minister Uri Roosentaal van Buitenlandse Zaken gisteren... in een lezing op de Koninklijke Academie, Militaire Academie in Breda. Roosentaal pleit daarom voor een actieve buitenlandse politiek. Maar ja, tegelijk snijdt het kabinet in de diplomatieke dienst, in de krijgsmacht en in ontwikkelingshulp. En dan is er ook nog de PVV. Minister Roosendaal tussen droom en daad. Ik zeg altijd binnenland is buitenland, buitenland is binnenland. Voor je het weet zijn er zaken in andere landen aan de gang... die onmiddellijk kunnen neerslaan in Nederland. En dan hebben we het natuurlijk over terrorisme. Maar we hebben het ook over, noem nou eens iets, piraterij. Uh, ik heb het over de misdaad die vandaag de dag in toenemende mate grensoverschrijdend is. Dat zijn zaken waarmee we ook, ook vanuit het buitenlands beleid rekening moeten houden. U bent nu ruim een half jaar minister. Uh, welke consequenties uh, verbindt u hieraan voor, voor uw beleid... voor het internationaal beleid van dit kabinet? De NAVO is het Veiligheidsbondgenootschap voor Nederland. En daar hebben we al uh, eind vorig jaar geconstateerd... dat we echt serieus werk moeten gaan maken. Niet alleen van het idee dat een land ons ineens zou kunnen overmeesteren, maar dat het vooral ook andere kunnen zijn. Dus terroristen, dat we met piraten te maken hebben. Maar dat betekent dus dat, wat u betreft, Nederland... een actieve buitenlandse politiek moet voeren om die dreigingen op afstand te houden? Wij moeten een actieve buitenlandse politiek voeren... voor wat betreft die dreigingen, maar ik voeg er nog iets aan toe. Voor de regering, voor een Nederlandse regering... die het moet hebben van drijven. In de wereld is het van groot belang dat wij de stabiliteit in de wereld ook helpen bevorderen. U pleit dus voor een actief buitenlands beleid, maar tegelijkertijd uh, snijdt u in de diplomatieke dienst. Uh, wordt er minder geld vrijgegeven voor ontwikkelingshulp. Uh, wordt er ook fors gesnoeid in de krijgsmacht. Dat zijn niet allemaal dingen waarvan je denkt actief buitenlands beleid. Meer investeringen in de uh, internationale gemeenschap. Als u het heeft over meer investeren, dan gaat het er vooral om dat je doeltreffend met je middelen omspringt wanneer het om de diplomatieke dienst gaat, snijden we niet... of niet alleen in de diplomatieke dienst, maar we proberen die vooral op een modernere lees te schoeien. Maar dat neemt niet weg. Er wordt fors gesnoeid bij buitenlandse zaken in de krijgsmacht... en u regeert ook nog eens met een partij die eigenlijk juist wat minder buitenland wil, hè? de PVV. Ja, kijk, ja, uh, wat de PVV betreft, de PVV heeft niet getekend, maar dat is een bekend verhaal inmiddels... heeft niet getekend voor de buitenlandparagraaf van het regeerakkoord... Ja, en, en dan heb ik dus te maken met een uh, situatie in de Kamer, in de Tweede Kamer... waarbij ik uh, vaak zaken moet doen met uh, ook een deel van de oppositie. Maar is dat niet een beetje armoedig voor een minister van Buitenlandse Zaken... die een actieve rol voor Nederland voorstaat in de internationale gemeenschap... die dan afhankelijk is van de oppositie? Ik vind dat geen armoedige rol, uh, ik zou bijna zeggen, ik wens het soms ook anderen toe, want het houdt mij in elk geval scherp... en het geeft mij ook de mogelijkheid om met een open blik naar het buitenland te kijken. Dus dat de PVV u niet steunt, is eigenlijk een zegen voor het buitenlands beleid? Ik zou natuurlijk graag willen dat de PVV daar wel aan mee zou doen... om het daar ook concreet te maken, De missie naar de politietrainingsmissie naar Afghanistan... De missie ook naar Libië. Ik had graag gezien dat de PVV daarom had meegedaan. En vooral ook omdat dat ook het hart raakt van waar we het nu over hebben. Namelijk die veiligheidssituatie in de wereld. Als in het gebied van tussen Pakistan, India, Afghanistan China... als daar de dingen uit de hand lopen... dan loopt het voor je in het weten in de wereld uit de hand. En dat zei je. Uri Rosenthal. Hij was in gesprek met verslaggever Wilco Bom. Eerst kwam het maar niet op gang. En nu is dat bijna weer voorbij. Proces tegen PVV-leider Geert Wilders. In één dag tijd onderzocht de rechtbank maandag de ten legging. En vandaag mag het Openbaar Ministerie aan de bak. Aan het eind van de dag ligt er dan de strafeis. Jeroen de Jager volgt het requisitor van het OM. Jeroen, ja, wekenlang gedoe rond dat etentje... met als resultaat maandag dat het proces tegen Wilders gewoon door kan. En nou is het weer voorbij. Hoe kan dat? Ja... Zo gaat het dan. De rechtbank die heeft uh, afgelopen maandag als een speerdossier uh, doorgelopen. En dan gaat het om uh, de uitspraken van Wilders die uh, beledigend zouden zijn... of te maken zouden hebben met uh, haatzaaien en discrimineren. Uh, er is gekeken naar fitna, want daar komen een heleboel van die uitspraken in voor. Uh, geluisterd naar een uh, video uh, met islamdeskundigen die uh, de, de verdediging had ingebracht... En uh, omdat Wilders zich nu eenmaal beroept op zijn zwijgerecht, had het voor de rechters dus ook weinig zin om Wilders te vragen om een toelichting bij al die uitspraken. En dus ging het uh, afgelopen maandag heel erg snel en is het onderzoek ter terechtzitting, zoals dat dan zo mooi heet, uh, in één dag uh, gepiept. Hmm, nou, dat is snel gegaan inderdaad, Jeroen. Vandaag ja. het woord aan het OM met een strafeis. Heb je enig idee waar het heen gaat? Nou, ik weet precies waar het naartoe gaat, oh. uh, want we hebben het vorig jaar uh, 12 en 15 oktober... ik weet niet of je het je nog herinnert, hebben we al een requisiteur gehad van het Openbaar Ministerie... en daarna werd de rechtbank gevraagd en de rest is geschiedenis. Uh, toen hebben ze er twee dagen uh, uh, over gedaan, over dat requisiteur. Uh, vandaag doen ze het in een, uh, in een dag. Uh, en ik heb dat uh, requisiteur er gisterenavond nog eens even bijgepakt... En op alle drie de aanklachten vroeg het OM in oktober in elk geval om mm. vrijspraak. En ik neem aan dat ze dat uh, vandaag ook gewoon weer gaan doen. Want je neemt aan dat er niets veranderd is in, het, in de tussentijd? Nee, uh, het Openbaar Ministerie heeft keer op keer... Uh, en dat merk je ook in de aanpak hier uh, op de terechtzitting uh, laten weten... dat ze... Ja, de uitspraken van Wilders uiteindelijk niet beledigend vinden. Bijvoorbeeld, even de kern van de redenering... omdat hij zich met zijn uitspraken niet rechtstreeks richt tot de gelovigen... maar hij pakt steeds de islam, het geloof erbij... of de Koran, het boek erbij. Dat zijn abstracte dingen, die mag je best beledigen. Uh, daarmee beledig je geen mensen. En zo gaat het bijvoorbeeld ook met haatzaaien. Hij, hij zaait niet direct haat tussen mensen, hij zaait haat als hij dat al doet, door uh, de islam en, en de Koran te bespreken. En dat moet kunnen voor een politicus in een politiek debat... in de politieke arena. En dus uh, ja, zal uh, het Openbaar Ministerie vandaag ook om vrijspraak vragen. Ja, en dan kennen we dat dus aan het eind van de dag, die strafeisen... als het dat dan inderdaad gaat worden. En dan, want we hebben het dan ook wel een beetje gehoord... dan houden ze het vaart er wel in. Ja, dat, uh, dan krijgen we de benadeelde partij nog. Dan mag uh, Moscovici natuurlijk volgende week nog uh, twee dagen pleiten. En uh, ja, ik merk om mij heen vooral dat uh, iedereen toch op een uitspraak zit te wachten. En die zal, in juni, die, zal, die zal ergens in juni vallen. Dat vonnis hier van de rechtbank in Amsterdam. Jeroen de Jager bij het proces tegen Geert Wilders. Het was mooier geweest als wij 38 zetels hadden gehaald. 38 of meer.